Ik met het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 Het CDA wil opheldering van minister Leers over de situatie bij het COA en de PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd. De PVV vindt dat de bestuursvoorzitter direct kan vertrekken. Bij een aardbeving in het noordoosten van India zijn zeker 30 mensen omgekomen. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter en was het hevigst in Nepal en Tibet. Maar de schokken werden gisteravond ook gevoeld in New Delhi en Bangladesh, ongeveer 1000 kilometer verderop.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs files in de randstad op de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almerenstad en Knoopend Muidenberg, 10 kilometer na een ongeluk. De weg is net weer vrij. A7, Hoornsaan Saandam. tussen Purmerend Noord en Afritwijde Wormer 5. Op de A8, Saandam richting Amsterdam, tussen Krommenie en Knoopend Koenplein. 5 kilometer. A9, Alkmaar richting Amsterveen, voor Knoopend Raasdorp, 6 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuis en Reewijk, 5. Ook 5 kilometer op de A12, Den Haag richting Utrecht bij Nieuwe brug A12, Utrecht-Den Haag,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 Als wij bij CFM de klok een uurtje terugzetten, dan hebben we in één keer weer Mario Zandvoort op de radio. Met Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard dank aan onze collega voor de afgelopen uren lekkere oude muziek bij CFM. En we zijn er weer drie uur lang met Zandvoort op zaterdag. En Johnny H. Yes, dat was de eerste die we draaiden. Voor Zonvoort en de regio. En we hebben weer een bomvol programma. Goedemiddag, luisteraars en hallo Albert-Jan. Hallo Rob en goedemiddag, luisteraars. Ja, van een wat bewolktachtig uh, gasthuisplein. Het lijkt wel helemaal verlaten. Iedereen zit binnen waarschijnlijk met dit weer. Wel is een korendag, hè? Ja, ko tuurlijk. korendag. Ja, dag, ja uit, uiteraard. Het evenement van vandaag. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook uh, onze vaste onderrubrieken. Waaronder rond de klok van half vier de evenementenagenda. En wederom hebben we een overvolle evenementenagenda. Uiteraard om half drie het weerbericht. Nou, uh, Lex van der Hoorn is helaas uh, verhinderd, maar we wensen hem vanaf deze plek uh, van harte beterschap, dus we hebben het zelf weer moeten oplossen Nou, ik, ik word helemaal gek van al, al die radatjes en, en, en, en grafiekjes, maar goed we hebben het geprobeerd. Uh, rond de klok van kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de week. We hebben deze week drie inzendingen, dus we moeten nog even kijken welke het gaat worden uh, We gaan om kwart over twee bellen met uh, Lena van der Haak. Die kan ons alles vertellen over uh, de Korendag die uh, vanmorgen om tien uur is begonnen. We gaan natuurlijk uitgebreid naar het voetbalveld, want SV Zandvoort speelt tegen Hellas Sport. En toen vroeg jij nog aan mij, waar komen die dan vandaan? Toen zei hij, uit Griekenland. Tuurlijk, Hellas komt uit Griekenland. Goed, maar vanaf half drie, tien over half drie, gaan we bellen met Joop van Want die is daar voor ons aanwezig. En die zal daar verslag van doen. Dit weekend, Spectacolo Sportivo. En dan heb ik het over het circuitpark Zandvoort. Vele activiteiten, en met name Alfa Romeo. Ze is daar goed vertegenwoordigd. Voor de rest nog een aantal, ja, heleboel sport. En lokale berichten. En een verzoekje hebben we al. En een verzoekje, juist. Speciaal voor Irina gaan we de volgende plaat die heb, je, die heb je al heel wat jaren aan de telefoon gehad. Hè? Ja, dat klopt. Dat is uh, uit de watertoren nog. Dus uh, dat is een hele tijd geleden. Nou, Irina, hier komt hij. Ja, speciaal voor jou. Chris Isaac en The Wicked Game. de Zalvoortse radio hoor je Lily Allen en 22. Het blijft absoluut een lekker plaatje zo voor de zaterdagmiddag. Vandaag is het een uh, groot feest uh, in Zalvoort, want het is Korendag. Daarvoor aan de telefoon hebben we Lena. Goedemiddag Lena. Hallo, vanaf. Hallo, hallo, Ja, jij bent helemaal in de carnavalsstemming uh, neem ik aan Ja, helemaal, want dat is natuurlijk het thema voor deze vijfde editie van de Koorendag Zandvoort Dus uh, elk koor, dat zijn in totaal 23 verschillende koren Die hebben hun repertoire aangepast door minimaal één carnavalsliedje in te studeren en tegen horen te gaan brengen Dus ja, ik zit er al helemaal in hoor Hé, hey, wat leuk zeg ja, dit is super. Nou, om tien uur uh, is het geopend door de burgemeester, door Nick Meijer. En uh, ja, het mooie is, ze hadden een hele leuke, uh, ja, een leuk filmpje gemaakt. Eigenlijk een compilatie van de afgelopen vijf jaar. Met hele mooie muziek eronder en zo wat aanswel. En uh, ja, dat, uh, dat was toch wel indrukwekkend hoor, voor, uh, voor de vroege vogels. Nou, verder was er uiteraard uh, gebak voor iedereen die aanwezig was. Zodat, uh, ja, de ladies uit Nun, kort over tien uiteindelijk... Uh, ja, het, het hele, de hele korendag mocht openen. Ja, want hoeveel koren doen er vandaag mee, Lena? Nou, het zijn dus 23 verschillende koren en met verschillende koren bedoel ik niet alleen groot en klein of jong en oud maar het gaat dus om uh, bijvoorbeeld gemengde koren uh, dus mannen en vrouwen. Het gaat om koren waar misschien maar 4 mensen, vier leden bij zijn. Uh, het gaat uh, om koren waar uh, 65 uh, mensen bij zijn. Zo uit. Het gaat om, uh, om koren die op liedjes zingen. Het gaat om koren die vaak alleen klassiek spelen. We hebben zelfs een Russisch koor en een Slavenkoor. En ja, het zijn dus allemaal verschillende soorten koren in die zin dat ze allemaal verschillende soorten repertoires hebben. En dat maakt het, uh, ja, net als de afgelopen jaren zo leuk, omdat ze wel allemaal zich uh, proberen te houden aan het thema. Dus ieder heeft zijn eigen inbreng en ja, dat, dat geeft natuurlijk hele leuke variaties. Ja, hoe uh, krijgen jullie het voor elkaar om zoveel uh, verschillende koren naar voor te krijgen? Tja, nou ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet in, de, in het bestuur, maar ik kan wel vertellen hoe het een beetje is gegaan. Kijk, dit, dit is natuurlijk al de vijfde korendag en ja, we zijn natuurlijk ook evenement van het jaar geworden. En ja, heel veel koren uit de regio die, die weten ons dus te vinden, want het is inmiddels al een begrip geworden. En na de eerste twee, drie keer was het sowieso al zo'n succes dat elk koor dat er was wilde terugkomen. En ja, mond op mond reclame schijnt toch het beste te werken waardoor andere koren ook zoiets hadden van nou daar wil ik ook aan meedoen, daar wil ik ook uh, ja, gezellig uh, mijn steentje aan bijdragen door middel van een optreden en ja voor je het weet de, staan er in plaats van uh, 23 koren uh, op de lijst staan er zomaar uh, meer dan 60 koren Ja, en dan moet je dus kiezen en dan heeft het bestuur beslist van nou laten we dan zorgen dat we zoveel mogelijk verschillende soorten koren uh, ja, laten, laten horen zodat, uh, zodat het echt uh, letterlijk is. Ja, wat een uh, optreden van een koor, hoe lang uh, duurt dat? Uh, een gemiddeld optreden duurt ongeveer een half uur. En uh, in een half uur, ja, de e het ene koor, dat kan wel acht liedjes zingen. En het andere koor zingt er misschien maar vier. Maar dan ligt het bijvoorbeeld aan hoe lang het liedje is. Uh, is het een a cappella koor, dus zonder muziekinstrumenten? Of is het juist een koor met een ontzettend, uh, ja, orkest ervoor? Of is het een, uh, een, uh, een koor met een orkest Band, want ja, die kan je niet langer of korter maken, die liedjes natuurlijk. Als je, da als je dat niet hebt, kan je er misschien wat bij doen. Of, uh, of uh, zelfs als je denkt, nou, we lopen uit, we gaan het wat sneller zingen. Dan uh, ja, duurt het weer wat korter, het nummer. Maar in principe, elke koor krijgt een half uur de tijd om het beste van zich te laten zien en horen. Oké, okay, dat uh, duurt tot tien uur vanavond. Iedereen is van harte welkom in de protestantse kerk. Nou, het duurt ietsje langer. Iets langer. Ja, want uh, nou, wij, de beachpopzingers, gaan rond kwart voor tien optreden tot kwart over tien. En daarna komt dan nog die finale. En dat is dus een uh, optreden van de beachpopzingers met het koor daarvoor. En dat is Vocal Invention. Kan je en, ey, kan ey, je vertellen ey, Dat wordt echt hartstikke leuk. Kan je even een tipje van de sluier uh, oplichten? Wat voor soort nummer, welke nummers jullie gaan zingen? Nou, ik heb hier toevallig het boekje bij de hand Dus ik kan dat zo uh, vertellen um, En natuurlijk uh, Wekelijks inzingen en, en repeteren Dus uh, ja, in die zin weet ik natuurlijk wel Wat we gaan zingen uh, nou, We gaan in ieder geval uh, Een aantal nieuwe nummers tegen horen brengen En dat is bijvoorbeeld Lenny Graffitz met Are you gonna go my way Oké. Okay. En uh, een ander nummer En dat is ook geen carnavalsnummer Dus die komen er nog bij Is het prachtige nummer Halleluja. Dus dat is toch ook weer iets heel anders. Maar daarbij laten wij ook weer zien van we zijn al met een popcorn. Maar ja, we zijn van alle markten thuis en dat willen we op zo'n dag uh, laten horen aan iedereen. Ja, zijn ja, jullie allemaal uh, vanavond verkleed? Ja, bij, ja, in principe wel ja. ja. Zelfs de mensen die zwanger zijn, die zijn enigszins verkleed. Okay. <laughs> dus onze... onze... Pianisten, zij is echt hoog zwanger. Zij uh, zal uh, waarschijnlijk ook verkleed zijn. Nou, ik ben zelf ook zwanger. Dus uh, ik, ik zal waarschijnlijk ook uh, verkleed zijn. Alleen uh, ja, toch net even iets anders dan de rest. Het gaat allemaal net even wat moeilijker, zeg maar. Maar uh, ja, het, het, het, het, we zijn allemaal verkleed. En als je nu alvast een kijkje gaat nemen. Want bijna alle beachpofzingers uh, uh, doen de hele dag mee in verband met de organisatie. Zijn allemaal al verkleed en gesminkt. Dus uh, de. Kan je gewoon op en rondom de kerk en in de kerk natuurlijk uh, zien? Uh, even, uh, mag even tussendoor, hè? Uh, Special guest is het Wessex Harmony Choir. Ja, en, die zijn al je geweest, hè? Hebt... He? Die zijn al geweest. Wat hebben we? Heb, heb je daar nog een bekend nummer toevallig in dat programma boekje staan? Want misschien dat we die even kunnen draaien. Uh, ik zal even kijken. Ja, dat was dus kwart over één. En uh, uh, schijnt het, uh, ja, het was echt wel een goed koor, helemaal uit Engeland natuurlijk uh, gekomen. Special guest. Dus echt super dat het dat, koor dat, dat uh, met zo'n 50 leden hier kon optreden in, uh, in Zandvoort. Um, zij hebben bijvoorbeeld gezongen I Will Survive. Nou, dat nummer kennen we wel, denk ik. Ja. Time After Time. Ja. Dat kennen we, denk ik ook. Uh, Happy Together. Dat is ook een, een klassieker. Ja. Dus ik denk dat jullie die wel kennen. Ja. En uh, normaal treedt het koor op, zeg maar, tijdens bruiloften en muziekfestivals en andere soorten van uh, seizoensevenementen. En ze hebben ook laatst nog in Duitsland opgetreden als gastkoor uh, KNA gaan. Dus het is echt een, uh, een internationaal koor. Wat ook nog eens meedoet aan diverse wedstrijden. Dus ja, het is echt wel een koor wat je wat je had moeten zien eigenlijk. Ja, nee, klopt. Maar goed, het gaat nog door tot, uh, tot na tienen. Ja, dus uh, er is van allerlei activiteiten en. Uh, en mooie muziek. Dus ik zou de luisteraars willen oproepen om daar even heen te gaan en dan te gaan genieten, te genieten van de koren, want ik vind het geweldig. Je is ook niet voor niets terecht evenement van het jaar geweest, hè? Nou ja, dat mag je natuurlijk zelf. Dat mag je niet zelf zeggen, maar, maar ik wel. Ja, nou, het is in ieder geval leuk dat het op deze manier zo gewaardeerd wordt, want uh, ja, dit is een evenement wat letterlijk voor en door de bischopzinger uh, bedacht, ge gemaakt, geïnitieerd en uitgevoerd wordt. Weinig mensen van buiten Af, uh, weinig andere vrijwilligers van buitenaf. Het is echt letterlijk het clubje van 30 man. Met uh, ja, natuurlijk wel um, uh, ja, uh, hulp van buitenaf. Maar dat is allemaal, ja, allemaal via ons, kind, ons. En uh, ja, dat maakt het zo speciaal. Dat het echt een soort van familiedag is. Lena, ik wens je heel veel plezier vandaag. Ja, dank je wel. een leuk optreden vanavond. Komt er helemaal goed. Komen jullie nog langs? Ja, uiteraard. Ja, Wat dacht jij dan? Ja, ja dat willen we wel even zien hoor. Mooi om te horen. Helemaal goed. Nou, mensen die meer informatie willen hebben, kunnen ook kijken op internet op www.zingenac.nl. Klinkt niet goed, hè? Hè? Oh, ja, ja. Ja, je was er nog. Hoor. Je was er nog. Hoor. Oh. Goed. Kijk, okay. oh, veel plezier. Ik hoor over iets anders. Doei, doei, doei. doei. doei. Hoi. Dat was Lena van de Beach singers vanavond dus een optreden van hun daar in de Protestantse Kerk. ...in de Praterstalse Kerk tijdens de Korendag 2011. En ook deze kwam langs, Cindy Loper in Time After Time. Over tijd gesproken, het is tijd voor het weerbericht. Zie het weerbericht. En daarvoor zit tegenover mij onze eigen weerman uh, Albert <lacht> nee, oh, dat Lex van de Hoorn is en blijft onze weerman. Maar... Is onze weerman, ja. En wij, uh, wij proberen het zo goed mogelijk uh, in te vullen. Nogmaals van harte wetenschap Lex. Nou, daar gaan we. Na een paar fraaie dagen uh, ziet het weerbeeld er vandaag een stuk minder uh, vriendelijk uit. We starten de dag vanmorgen uh, met een waterige zon, maar al vrij snel is het bewolkt en kwam er een, tot een enkele bui. Deze buien kunnen vanmiddag gepaard gaan met onweer. En de wind waait uit het zuidwesten en in zoveel land matig en aan de zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 17 tot 18 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselende wolk en valt er nog regelmatig een bui met nog altijd kans op onweer. De zuidwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen vallen er flinke buien, vooral in de middag en avond. En bij die buien kan met gemak onweer voorkomen. De west- tot zuidwestelijke wind waait matig over land en vrij krachtig wederom aan zee. En de temperatuur stijgt naar hooguit 15 graden. Maandag dan schijnt af en toe de zon, maar er vallen ook nog steeds buien en ook de kans op onweer is nog niet ver. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is over land matig en aan zee krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 16, 17 graden. Dan dinsdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd buiige regen. De zuidwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden. En last but not least, de woensdag. En de woensdag schijnt zo nu, zo nu en dan de zon en afgezien van een enkel buitje blijft het droog. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. En dat is een hele normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. Oké, okay, maar als ik jou zo hoor, word ik er toch niet echt heel vrolijk van, uh, Albert-Jan. Nee, maar jij moet toch gewoon werken? Ja, dat is ook kijk, weer zo. Ik, dat ben, is ook ik zo. ben vrij. En, ja, wat moet ik dan? Binnen als het in, zit... in oktober maar mooi weer is, dan hebben we een vakantie. Ja, ja. ja, zo is het maar net. Je hoort het uh, weerbericht na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Kijk gewoon even op uh, CFM Text TV Weerbericht verzorgd door Lex van de Horen. En we horen het Thunder and lightning. Yes. Dat, ja, dat, dat hoort bij het weer van de komende dagen. Hier de Shackle Train.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 Jo, zo'n lui dag. Voor mij zit maar jou. Helemaal niks ja, doen. Voor jezelf. Ja, zo, zoiets wel, ja. Zo voel ik me een beetje graag. Ja. Je hoorde Brunner Mars en de lazy song, daarvoor Thunder and Lightning. Uiteraard slaan we op het weer van de komende dagen. Heel veel onweer en bliksem kunnen we toch al verwachten. Dat was de single van Shy Coltrane. We gaan snel over naar het voetbal, dat betekent over naar Joop Joveness. De wedstrijd van vandaag, SV Stamvoort tegen Heller Sports. Goedemiddag Joop en de eerste vraag, waar komt Heller Sports vandaan? Ja, um, dat is, uh, uh, is in Amsterdam. Uh, exact weet ik het niet. Ik ben er één keer ooit geweest. Dat was vorig jaar toen ze voor het eerst bij Zandvoort uh, in de competitie kwamen. Maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Uh, Helpsport is uh, dit seizoen uh, net zoals Zandvoort uh, goed begonnen. Ze wonen in de eerste wedstrijd met uh, 2-5. Zandvoort, uh, uh, nee, uh, met uh, 2-3. En uh, Zandvoort won in de eerste wedstrijd met 2-5. En uh, uh, daarna was het, de uh, ik wel, zowel bij Zandvoort als bij Helpsport. Want Hellensport kreeg vorige week een verschillende Pak op de broek met 2-7. En dat is niet gering, laten we eerlijk zijn, jongens. En Zandvoort verloor vorige week met 1-3. Nu dan de wedstrijd tussen die ja, nummers 5 en 6, eigenlijk. Maar ja, De competitie is nog zo jong. Wat hetzelfde wat nog eigenlijk voor. Maar je moet toch tegen de mindere gasten je punten pakken. En dan nou wil ik niet zeggen dat Hellens een mindere gast is dan Zandvoort. Maar ik vind dat Zandvoort toch van dit, deze proef moet kunnen winnen. De eerste 7 minuten die nu de wedstrijd oud is, kunnen wij dus zeggen van nou, Zandvoort, dat, dat is nu een aanval. Maar Zandvoort heeft dan moeten wisselen. Want, uh, moet ik even kijken, fijssel uh, Rikkers die raakte al vrij snel uh, geblesseerd. Uh, ging twee minuten later weer naar de grond. ...en is vervangen door Michael Kuil. Voor de rest het, hetzelfde team als uh, vorige week... ...waar niet dat ook... Uh, Loris mol in de basis staat... ...van dit Zandvoort. En jongens, laten we nou even gaan hopen dat het lekker gaat... ...maar het weer is niet bepaald uh, gunstig. Uh, het zeld is nat, het regent... ...en dat uh, geeft dus... Uh, ...problemen voor dus zowel Zandvoort... ...als Zeldsport. Uh, Glijdenpartijen, de ballen schieten door... ...en dat is natuurlijk inherent aan dit weer. Uh, de stand is natuurlijk... ...nog tenminste natuurlijk... Die is nog een 0 en laten we hopen dat er eh, voor het eh, eerst zelfs eh, voorbij is, toch een paar eh, punten gekomen zijn en dan liefde soms uiteraard. Ik kom straks graag weer terug nog als het eh, nodig mag zijn. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment en straks uiteraard meer over deze voetbalwedstrijd. Eerst weer wat lekkere muziek en daarna weer informatie bij Sanford op zaterdag. Hier is Chris Ria. Eerst hoorde op de Stalvoorts Radio de mooie uitvoering van de single van Chris Ria was dat en Josephine en erachteraan uh, Ilse de Lange en Puzzle In, een hitje van alweer enige tijd geleden. Ja, en Het uh, garnalen gaat uh, beginnen. Ga Garn Garn Garn garnalenpellen gaat Garnal beginnen. Dus, uh, ja, vandaag, nog even, vandaag gaat dat beginnen. Want Huig Molenaar van Talassa en Ton Ariens van KV Oomsteeg, voor zover u het nog niet weet, die hebben besloten om vandaag de eerste uh, ronde uh, van het garnalenpellen. De eerste voorronde van het garnalenpellen te organiseren. Want namelijk uh, de beide voorrondes worden gehouden in het strandpaviljoen Talassa, dat is nummertje 18, en beginnen om 5 uur. Dus middag om vijf uur kunt u daar naartoe. Wie mee wil doen, kan zich nog inschrijven. Dan moet je wel snel zijn. Vrienden van Oomstee, of in ieder geval even bellen met Talassa of er nog plek is, of met Café Oomstee. De finale avond van het kampioenschap is op zaterdag 29 oktober in Café Oomstee in de Zeestraat. Niet deelnemen, da da daar zouden wij dan onder vallen, niet deelnemen, maar de gezelligheid meemaken. Kan natuurlijk ook, dus u bent vanaf vanmiddag 5 uur van harte welkom om getuige te zijn van de eerste voorronde van het kampioenschap garnalenpellen bij Talassa nummertje 18. Oké, okay, wij gaan er een, Albert-Jan. Wij gaan er een, ja. Dat is wel leuk. Even kijken daar. Garnalenpellen op het strand... Maar wel binnen ook. Ja, uiteraard. Met dit weer zeker. When God gave a rhythm sure was good to you. You can add, subtract, multiply and divide. I know today is your birthday And I did not buy no rose But I wrote this song and instead I call it Popsicle Toes Popsicle Toes Popsicle Toes are always fruit Must have been Mr. Olympian, with all that amplitude, how come you always load your Pentax when I'm in the nude? We are to have a birthday party, and you can wear your birthday clothes. Then we can hit the floor and go explore. I'm must have been this pennsylvania and all this poker too how come you always low your pentax when i'm in the nude we ought to have a bird. It's North America, this sailor ever saw I'd like to feel your warm Brazil and touch your Panama For your Tierra del Fuego's I nearly always froze We gotta see saw till we unlock all those popsicle toes Popsicle toes Popsicle toes I always froze Een beetje jazz op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Deanna Kroll. Meer jazz uiteraard. Morgenochtend weer tussen 10 en 12 bij CFM Jazz. Zeker de moeite waard om naar dat programma te gaan luisteren. We gaan weer snel over naar de voetbalvelden van SV Zalvoort. Voor de wedstrijd tegen Hella Sports. Hoe is het daar Joop? Ja Rob, het is nog steeds 0-0. We hebben 22 minuten gespeeld zo ongeveer. En zoms. Uh, het is de laatste paar minuten toch iets meer aan, nadrukkelijk aanwezig, maar niet echt heel erg overheersend. Het is een wedstrijd die wordt uh, over het algemeen gespeeld op het uh, middenveld. En uh, dat uh, indiceert in dus ook dat ze uh, echt uh, de keepers niet heel erg druk hebben uh, aan de tweede kant. Bordef moest dit heel even ingrijpen, dat deed hij goed, maar meer ook niet. En uh, dus uh, ja, eigenlijk is het nog steeds 0-0. En uh, het is uh, gelukkig droog geworden. Maar het veld is nog steeds erg nat en je merkt het ook dat die bal doorschiet en dan kan je ja, wat moeilijker in je spel komen. Op dit moment in de buurt voor uh, Hello Sports. Uh, ik zit er heel ver vandaan, want ik zit hier onder een afdakje en, uh, maar ik kan eventueel zometeen verder naar voren gaan, maar op dit moment nog steeds uh, Sport in balbezit. Opnieuw een in, Inburpe rond de 16 meter gebied van Zandvoort en dat wordt daar weggewerkt door Zandvoort door Max Aardenwerk richting uh, Nijtsenberg. die speelt daar even kijken wie is dat. De, beneficie, de beneficie, helemaal gaat helemaal in 16 meter in, in zijn eentje. Eigenlijk. En daar komt de steun van uh, Maurice Mol, maar hij kan die bal er niet bij krijgen. En het wordt denk ik een corner voor Zandvoort inderdaad. Een corner voor Zandvoort gezien vanaf de rechterkant. En, en natuurlijk zal uh, Max Aardewerk, uh, of vanuit Berg bedoel ik zal die gaan nemen. Uh, er moet even de bal gehaald worden. Ik ga even opstaan, want ik zit hier heel ongelukkig. Ja, de bal wordt neergelegd. Uh, en Berg die gaat zich klaarmaken voor die corner. De corner. Dat is de eerste corner eigenlijk het wordt er goed ingespeeld en soms kan er niet bijkomen, maar ze toch Max A er even kunnen uithalen. het wordt echt er door de aanvoerder van Hellas Sport en nog steeds Zandvoort in balbezit. Max zitten. nou naar? Even kijken. Pietrik uh, van de Oort. Er wordt overtraining gemaakt van de Oort. En Zandvoort mag een vrije schot nemen. Een meentje of nou uh, zal zijn zijn. toch van het doel. En Jan Zonneveld gaat ze ermee vermoeien. Speelt daar uh, van de Oort aan. Uh, van de Oort. Uh, helemaal vrij. Dan gaat de bal voor zitten. En Er wordt weer weggekopt door de aanvoerder van Hellas. Uh, Hellas uh, Sport moet ik natuurlijk zeggen. En het is opnieuw een corner. Maar nu aan de andere kant. En opnieuw gaat uh, uh, naar die bal nemen. De van Zandvoort. En dat zijn er eigenlijk niet zo heel erg Maar we zijn wel zitten bij uh, Bos Limmers. Dat is natuurlijk een hele goede kop, en Die zit er ook bij. Tot bij hem mee. hij wordt weggekomen door, door een verdediger. En dat is nog nieuw Aardwerk. Die speelt daar uh, van in. Van toch nog niet. Ga naar de achterlijn toe. Precies dus zijn man. Gaat er 66 met, steelt hem in. En daar is maar Aardwerk. Die kan hem voor krijgen. En er soms. Zon... Nee, nog steeds. niet. Remens! Is... oh, 10 centimeter over Jammer, Een mooie aanval van de Zandvoort. En toch het was niet uiteindelijk Lenners, het was uiteindelijk 30 van de Die de bal uh, centimeters over die land speelde. En opnieuw heeft kort uh, die bal in het spel gebracht. Nu, Zandvoort, Jeremans, uh, Naar, uh, Van der Oort weer. Van der een uh, behoorlijk rolspel. speelt. Aardewerk, aardig een mooie paas naar Berg. Berg die gaat gewoon voorbij, die gaat nu steeds in gebied, in. En die blijft die de bal zitten en dan hij, die kan hem dan dus echt plakken. wordt uh, een overtreding gemaakt door Berg volgens de uh, Arbiter. Ik sta er netjes uh, op vijf vandaan. Dat is niet het geval, maar goed, er wordt gefloten. En dus om, uh, te uh, dat is waarschijnlijk uh, om de keeper te beschermen. Dat is, ja, nu is het einde van die aanval. En kan, uh, ehm, opnieuw die bal in het spel brengen. Slecht gedaan. Slecht gedaan. Het uh, is, dus, uh, van de Oort. Nee, die raakt die bal kwijt, aan Oh, wat jammer. Het zon uh, wordt gefloten. Uh, een overtreding van Berg. Nee, niet van Berg, van, uh, van de Oort. Goed, uh, we hebben gespeeld. Nu uh, bijna 25 minuten. We gaan toch naar de studio om naar het uh, nieuws bij je terug te kunnen komen. Oké, okay, straks uiteraard weer meer van Joop Fris. En we gaan op naar het nieuws. En weer van drie uur alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij. Doen we samen met de nits. I was born in a valley of bricks. the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. Only the town I was standing in a valley of rock